9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amerikaanse commando's hebben gisteren in Libië een topman van Al-Qaeda op straat uit zijn auto gehaald. De man werd al jaren gezocht vanwege de aanslagen op ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Die kostten aan meer dan 200 mensen het leven. Op zijn hoofd stond een beloning van 5 miljoen dollar. Tegelijk werd in Somalië gezocht naar een leider van Al-Shabaab... in verband met de terreuractie in een winkelcentrum in Nairobi twee weken geleden. Overheidsfunctionarissen spreken mediaberichten tegen dat daar iemand is aangehouden. Het ministerie van Defensie weigert bijzonderheden te geven over de operatie. De Ieren hebben zich gisteren in een referendum uitgesproken voor het behoud van de Senaat. De Ierse premier Kenny wilde van het Hogerhuis af. Hij noemt het ondemocratisch politiek tandeloos en onnodig duur. De uitslag van het referendum is onverwacht. In Peilingen leek er de afgelopen maand op dat het voorstel... voor afschaffing een ruime meerderheid zou halen. In Ierland kan de Eerste Kamer alleen wetsvoorstellen vertragen... en ze niet afwijzen. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC eist vergaande garanties... van de regering dat zijn leiders niet achter de tralies komen... Als de regering daarbij de onderhandelingen niet op ingaat... komt de voortgang van de besprekingen in gevaar, zegt de VARC. De VARC strijdt al 50 jaar tegen de Colombiaanse overheid. Op Cuba wordt nu enige tijd onderhandeld over vrede. Een schilderij dat 3,5 jaar geleden tevoorschijn kwam uit een Zwitserse kluis... is volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera vrijwel zeker een echte Leonardo da Vinci... Kenners zeggen wel dat onderdelen van het werk mogelijk door leerlingen van Da Vinci zijn geschilderd. Het weer: vanmorgen nog nevel of mist mogelijk, later vandaag breekt de zon af en toe door, vooral aan de kust. In gebieden met zon wordt het er 16 graden, op andere plekken wordt het niet warmer dan een graad of 14. Dit was het NOS journaal. ANWB verkeersinformatie met een waarschuwing in het oosten en het zuidoosten van het land en in Zeeuws-Vlaanderen komt dichte mist voor.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 Telfort werkt hier je voordeel. Ja, en net uh, vlak voor, voordat we uh, Magnus Rob en Arnold van den Berg... Nou, behoren konden bedanken, kan er al een, een, een sportje doorheen geramd. En inmiddels zijn ze al weer vertrokken... want ze konden niet wachten om weer uh, te gaan vogelen hier Ik in de, de buurt. Ze lopen alweer buiten met de parabool. Ze lopen alweer buiten met de paraboolmicrofoon. Nou, in het komend uur onderzoekt ze net paramoor welke wijn je het best kunt drinken in de Vega-week. Ja, het is zo rottig werk, iemand moet het doen. Uh, heeft avonturier Arita Baaiens het paradijs gevonden, Ze komt het zo vertellen. En Kees de Pater van Vogelbescherming doet uit de doeken waarom het... Beter, ja let op, het gaat beter met weidevogels. En Kees komt dus vertellen hoe dat kan. Welkom, dit is het tweede uur van Vroege Vogels. GELUIDEN. De hier bij Stadzicht die zijn inmiddels allemaal uh, vertrokken naar warmer orde. Ik zat net nog even te turen door mijn verrekijkertje. Nee, we die maar... behoorden ze ook niet met die ze zijn uh, microfoon. Ja, meer nee. te zien en te horen. Uh, en toch hebben we bijzonder nieuws over de boerenzwaluw. Japanse biologen hebben ontdekt dat mannetjes die op zoek zijn naar een partner. een bepaald geluidje imiteren om vrouwtjes te lokken ja, je zou er bijna een soort quiz van kunnen maken, want uh, waarmee lok je nou de vrouwtjes? Uh, met wat, nou, mensen doen het wel eens met wat lekkers, weet je dat je chocolade meeneemt of zo? Uh, het geluid, het geluid, doet het, van het geluid van chocola. Geluid van chocolade. Nee, maar misschien doet het, uh, die mannetjes wel bijvoorbeeld het geluid uh, na van een uh, lekkere uh, krekel. Het zou kunnen dat je daarmee. Uh, die chickies uh, lokt. Ja, of uh, misschien zingt hij op een extra lage toon... om zo nog mannelijker over te komen en indruk te maken op de vrouwtjes. Of misschien imiteert hij wel uh, het geluid van Kuikens. Ja, dat laatste blijkt dus het geval. Zo ontdekten Japanse onderzoekers. Zwaluwkuikens roepen in het nest om voedsel. Datzelfde geluid maken de mannetjes, maar dan luider. De 17 geteste vrouwtjes reageerden net zo sterk op deze lokroep... als op de bedelroep van kuikens. Succes verzekerd dus. Ja, nou, het is maar goed dat uh, mensen en dieren niet in alles op elkaar lijken. Want een uh, vrijgezelle man die in de kroeg een huilende baby gaat nadoen... zit niet wat op te wachten. U hoorde de Sundance uit de Wand of Youth-suite van Sir Edward Elger... uitgevoerd door het New Zealand Symphony Orchestra. Milieubioloog Arita Bajens maakte de afgelopen maanden misschien wel ja, de reis van haar leven. Te paard trok ze door het hoge bergte van de Altai op zoek naar het paradijs. Het mythische Shambhala. U kent het misschien beter als uh, Shangri-La... En vlak voor de start van die reis was ze bij ons. Eh, u hoorde het ook de afgelopen maanden een aantal reportages van haar in de Vroege Vogels. En donderdag kwam ze terug. En vanochtend zit ze hier, Arita bij. Goedemorgen, ja, goedemorgen. Het zand nog in je oren. of valt het mee? Je ziet er heel fris uit, moet ik zeggen. Ja, iedereen zei dat ik er jaren jonger uitzag. Ja. Zo voel ik me niet. Ik heb ah. echt uh, behoorlijke kilometers te paard gemaakt. En uh, voel ik nog in mijn botten. Ja, je hebt ook wel een beetje zo'n zo verbrand neusje. Ja, ja de, de velletjes zijn er een paar keer afgegaan. Ja. Ja. Maar, Janine, de reis van je leven, Ja, dat zeggen we nu wel. Maar je hebt nogal wat reizen achter de rug. Lange tijd in Afrika gereisd. Mm -hmm. En ook in, in, in, in Rusland... Uh, ja kan, kan je dit de reis van je leven noemen? Hoe zou je deze kwalificeren? Nee, nee niet de reis van mijn leven. Maar um, het was te gek. Het was heel bijzonder. En ik heb de reis niet alleen gemaakt... maar samen met Wayne Paulsen, die hier ook is. Uh, dat was voor mij ook al bijzonder. weet je Dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Maar gewoon door... Gebieden reizen waar heel weinig mensen komen, omdat dat grensgebieden zijn en een, zeg maar een lastig gebied waar vier landen elkaar raken. Dat was al te gek. En dan op zoek gaan naar het paradijs en uh, het vele malen vinden, dat was toch ook wel heel bijzonder. Moet ja, want dat was natuurlijk onze logische volgende vraag: is, Heb je het paradijs gevonden? Ja. Vele malen, zeg je. Ja, ik heb um, een, iets meegenomen wat. Ja, wat ik, uh, het dat is moet ik een... jullie dan maar beschrijven. Grote ik heb, uh, een grote lab leer. grote leer. En daar heb ik onderweg een kaart uh, op getekend. Oh, oké. Okay. Oh, zit... misschien. Er zit een cirkel, is... een beetje een, soort... een, een cirkel, en die wat stelt mijn geest voor. Uh, en daar heb ik genoteerd welke geluksmomenten ik heb beleefd, uh. welke klote momenten, excusez dat le Dat mag hier en, allemaal, um, ja. Ook uh, groene uh, lijnen staan voor bijzondere ontmoetingen. Het kan met een dier of een mens zijn. En blauw staat voor inzicht. Nou raakte die stifte niet op, maar die droogte op. Dus ik, heb te, ik moet hem thuis uh, afmaken, maar ik heb het allemaal wel bijgehouden. En dat correspondeert dan... Met hoe de omgeving eruit zag. Ik, wilde ja, ik testen. omschrijf het nog heel even, ja. want het is een heel erg grote donkerbruine lab leer, een beetje te grote van een nou, medium sized tafelkleed. En daarop staat eigenlijk een, een taartdiagram, als ik het even heel ja. erg uh, simpel mag omschrijven. Waarin je met lijnen hebt aangegeven. Inderdaad, eh, eh, eh, elke keer aan het eind van de lijn staat dan ook een omschrijving: ja. Zoals Magic Horse en Magic Valley. Magic zie Mountain, staan. Mm -hmm. Orchidee, Flowers, wat je wat je aantreft. En ook waar. Want we moeten nog even zeggen, ja. die altijd het gebied. Rusland, China, Mongolië, Kazachstan. Daar heb je. Ja, het is echt het centrum van uh, zeg maar Europa-Azië-continent. En um, er zijn weinig mensen, voor zover ik weet. die dat hele gebied van de Altaarbergen kennen. omdat het doorkruist wordt door grenzen van China, Rusland, Mongolië, Kazachstan. Dus dat is een heel sensitief gebied. En um, de laatste jaren is er wat meer samenwerking. En. We hebben in ieder geval vergunningen geregeld om door dat gebied uh, te trekken. En ik kan gerust zeggen dat wij de eerste zijn in de, in de moderne tijd... sinds die grenzen bestaan, die te paard dat hele ja. gebergte te hebben omcirkeld. En dat was dus bijzonder om de natuur te zien in die hele Altai, uh, bergen, maar ook de cultuur, ook de mensen die we ontmoet hebben. Soms niet, maar in China bijvoorbeeld waren tot mijn verrassing heel veel nomaden... Uh, en dat alles bij elkaar maakt dat je een, een, een overzicht krijgt... van dat gebied wat eigenlijk een, een soort lege vlek op de kaart is. Ja. Bedoel, het is wel ingetekend, maar ge, in de geest van mensen... is het niet één gebied, het is hun stukje in hun land. En, en waarom denkt men of vindt men hè, dat begrip van paradijs? Ja, Want jij was natuurlijk dat... op zoek... Ja, en voor de duidelijkheid, jij was niet op zoek naar een soort uh, wonderland... met uh, alleen maar roze koeken en fijne muziek mm -hmm. en uh, ruimolens. Nou, ja, maar jij, jij was op zoek, op zoek van waarom vinden mensen dat... Dat daar ja. het paradijs is. Ja. En uh, zeg maar, er, gaat, er gaat nog iets anders aan vooraf. Uh, toen ik daar voor het eerst heen ging, was ik zelf een beetje zoekend, omdat ik de woestijn, uh, nou ja, al mijn reis door de woestijn daar een punt achter had gezet. Um, en toen kwam ik de legende tegen dat in dat gebied het paradijs gelokaliseerd zou kunnen zijn. En dan vraag je je af, waarom dan hier? En ik denk deels omdat het zo afgelegen is en de bergen zijn hoog. En Deels ontoegankelijk. Dus als er ergens een verborgen vallei zou zijn... waar het paradijs zou kunnen zijn, ja, dan daar. Maar wij hebben die valleien ook echt aangetroffen. En daar waren dan dieren of paarden. En soms woonden daar ook mensen. Maar het was zo verdomde lastig om daar überhaupt te komen. En als je daar dan bent en dan zie je echt vallei vol met bloemen... en de zon schijnt en die paarden lopen gewoon los rond. En dan denk je, als er ooit een paradijs is geweest dan hier... Maar het andere aspect, wat voor mij heel verrassend was... ik heb ook in mijn hoofd het paradijs ontdekt. en um, Dat zal ik uitleggen. Ik ben een... Ja, ik omschrijf mezelf als nuchter. Dat zullen mijn vrienden niet allemaal uh, uh, daar ja op zeggen. Maar een bioloog. En ik ben heel sceptisch over mensen die overal maar betekenis inzien. En het gebied waar wij doorheen trokken, daar zijn heel veel heilige plekken... voor de mensen daar. Ja, want je kunt het ook heel erg... als een soort spirituele reis ja. zien, toch? Zeker als je op zoek gaat naar het paradijs... Ja. wat niet daadwerkelijk fysiek aanwezig is. Maar ik heb de problemen met dat woord. Ik ben zeer gereformeerd opgevoed. En de, ik heb daar een, een trauma aan overgehouden, blijkbaar. Maar ik, alles wat heilig heet, weet je... dan de stekels staan bij mij overeind. Van, hoezo dan? Is dat ja. fantasie? Kan dat echt zo zijn? Maar toch, was je maar aan het beschreven? toch. Ja. Dus die, die kaart die ik heb gemaakt op de leren huid... was om te kijken is de topografie in mijn geest, hè, dus wat ik ervaar aan emoties... kun je dat relateren aan wat je dan in de buitenwereld aantreft. En ik moet zeggen, mijn geluksmomenten zijn voor het grootste deel... op plekken hoog, waar je bijna de lucht of de hemel kan aanraken. Geen mensen, naakt, kale rotsen. En daar was ik vaak euforisch. En dus ik heb na die reis moeten constateren dat het echt zo is. Dat sommige plekken... Dat je daar andere gevoelens bij hebt dan uh, zeg maar in een vallei, dat is op zich niet zo'n grote vondst, maar voor mij de erkenning dat er echt plekken zijn die iets heel bijzonders met je geest doen en dat het heel logisch is dat mensen daar naartoe gaan om troost te vinden of aan de geesten te vragen. Dat er toch een bepaalde energie is, wat ja. bedoel je eigenlijk te zeggen, Precies. zonder dat je dat uh. ja. Nou en, en concreet, zelfs natuurorganisatie IOCN is geïnteresseerd in dit soort plekken, want Shambhala he, he, altijd, dat is niet de enige plek waar dat zou zijn, maar er zijn ja. meer van die plekken op de ja. wereld waar mensen dat ervaren. Mm -hmm. um, uh, wat, willen ze dat dan vastleggen of willen ze daar... Dat is een heel bijzonder uh, initiatief waarbij ook een Nederlander Bas Verschuren is betrokken. Er is een werkgroep in het Engels heet het dan Sacred Natural Sites, dus Heilige Natuurlijke, natuurlijke Plekken, orde. En Terecht uh, zijn er mensen geweest binnen die natuurorganisatie... die zeiden, juist die heilige plekken betekenen veel voor de lokale mensen. Die zorgen daar goed voor. Hebben diep respect voor dergelijke valleien, bergen, meren. En de biodiversiteit is daar vaak heel groot omdat het niet... Uh... Ja. Omdat het ongerept is. Omdat het ongerept is. Ja. En dat geldt zeker voor de Altai. het feit dat dat een van de werelds belangrijkste gebieden is op het gebied van biodiversiteit... komt omdat het moeilijk toegankelijk is... maar ook omdat de mensen daar een groot respect hebben voor Bijzonder is natuurlijk wel natuur. dat dit soort plekken... die voor mensen zo belangrijk zijn, zijn natuurlijk vaartplekken... waar bijna geen mensen in zijn. Je voelt je er zo goed, onder andere omdat het zo desolaat... Omdat het zo leeg is, ja. ja en die, die andere vervelende mensen niet om je heen ziet. Ja, voor mij geldt dat zeker. Hoe minder mensen... Uh, hoe beter ja, ik het is. Ja. Ja, als, je weet, als, je, als, je, als je op de oostpunt van uh, schiermonnikoog Oog bent... Ja. dan voel je je ook... dat Precies. is ook zo'n plek dat je denkt, ja. nou, dit, dit is het. Dan kijk je ja. me in, ja, waarom? Omdat omdat ik hier alleen sta. Ja, dat ja. heb ik in mijn eigen achtertuin al een beetje. Maar, uh, Arita, want je zei... je hebt, je hebt dus helemaal zo'n taartdiagram, zo'n cirkel gemaakt... Op, de, ja. op die leren kaart, noem ik het maar even. Uh, er zitten verschillende kleuren. Dus kleuren voor de mooie momenten... en ook kleuren voor de kloten. Jij zei zelf kloten, dus dat mag ik nu ook zeggen. Kloten momenten. Wat was zo'n rot moment? Ja, dat heeft vaak met mensen te maken. Dat is toch, ja. <laughs> ja. En, uh, en wat ook wel interessant is, die geluksmomenten en die uh, rotmomenten, die wisselen elkaar soms ook heel snel af. Dus je kan ook zeggen, nou een heel nare ervaring is het geluksgevoel des te groter. Maar uh, ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar uh, vooral de Sommige tolken, daar had ik grote problemen mee. En, um... Echt een beetje de aardse ergernissen dus. Ja. Ja. Ja. ja, dus dat waren aardse ergernissen. En heel soms ook het weer. We hebben heel veel regen gehad. Ja. En omdat ik ook filmde, werd ik er af en toe helemaal ziek van, uh, weet je, je wilt gewoon lekker op een paard galopperen... en, en, en niet steeds met die regen bezig zijn, nou, die helemaal we moeten verstoppen. Gelukkig zijn de reportage die we van jou hebben gekregen, geen last van gehad. Nee. Nog even, zeg maar, van de mensen, en, en dan ook even nog naar de natuur... want je ja. hebt ook, natuurlijk hele bijzondere natuurmomenten momenten beleefd... je beschreef mm -hmm. net die vallei met die bloemen, je bent ook beren tegengekomen. Ja, ja een, een moederbeer met twee kleintjes, en dat was... Ja, natuurlijk heel bijzonder en te gek. Op, op genoeg afstand om uh, je daar lekker bij te voelen. Maar ik heb veel nomaden gesproken die wat anders over beren denken. Omdat er plekken zijn... Ja, mensen mogen de beren niet afschieten. Dus die hebben een prima leven. En die hebben daar kleine kalfjes en veulentjes. Wolven zijn er ook plenty. Dus die eten ze op. En uh, soms uh, voelen mensen zich zo bedreigd, families... dat ze ook uh, ja, de bergen afzakken naar... Gebieden waar het wat minder erg is. En uh, we hebben ook wel koeien aangetroffen... die uh, half uh, aangevreten waren mm. door beren. En waar dan iemand uh, ja, de boel weer repareerde, zal ik ja. zeggen. Hechten van de wond. En dan besef je wel, het is geen Nederland. Hè? De, dus de natuur ja, is de natuur. en een beer moet eten en een wolf ook. Maar als je daar vee hebt rondlopen... dan uh, ja, wil je natuurlijk dat ze iets ja. anders pakken dan jouw dieren. Maar ik vond het geweldig om in een gebied te zijn... waar je echt voelde... de natuur is honderd maatjes groter dan de mens. En ja, dan gebeuren dat soort dingen. En dat maakt in je hoofd heel veel ruimte. Je voelt je enorm vrij en bevrijd van ja. alle... Regeltjes en hekjes die je dan in ja. Nederland onmiddellijk. Ja, Het aantreng. is een beetje paradoxaal. Want eigenlijk zou je dit iedereen gunnen. Ja. Veel mensen die nu luisteren, die kennen dat misschien ook wel op een of mm andere -hmm. manier. In een dag in de Alpen of in Noorwegen. Maar ja, als iedereen erheen gaat, dan niet. is het een dan krijg je een bende. beetje Ayers dus, Rock in, inderdaad, in Australië, wat dan een heilige ja. plek moest zijn en waar je dan over alles ja. toeristen struikelde. Ja. ja, ik besef ook het dubbele ook van mijn rol, want ik ben natuurlijk ook schrijfster. En uh, ja,. Gelukkig zijn die gebieden uh, heel moeilijk om in te komen. Omdat. De, de, nou ja, het was een logistieke nachtmerrie om het voor te bereiden. Dus. Maar het is wel goed om te zeggen. Dat de, de situatie zal heel snel veranderen. Omdat er samenwerking is tussen die landen. Ze willen grote projecten uh, realiseren: gaspijplijn, infrastructuur, uh, toerisme. Dus ja. Maar ook projecten op het gebied van natuurbescherming? Uh, ja, dat is wel heel fijn om te merken dat de balans naar de andere zijde ook... Uitslaat. Er is een samenwerking tussen de vier landen om over de grenzen heen de natuur te beschermen. En ik heb begrepen dat ook China nu graag wil dat UNESCO het als werelderfgoed verklaart. Altijd dat dus dat zijn. is heel goed nieuws. Paradijs ja. blijft nog behouden. Ja, nou ja. ja, we moeten natuurlijk niet met z'n allen inderdaad allemaal dat paradijs in willen. We hebben het een beetje ook door jou, door jouw ogen en, en, en, en, en door jouw oren en zo en kunnen meemaken. Uh, en een klein stukje van het paradijs meegekregen. En de belangrijkste les is dan dat het paradijs dus ook blijkbaar een beetje in jezelf zit. Arita is Net terug uit het paradijs. Uh, succes in Nederland. Uh, neem nog een kopje koffie. We hebben roze koeken erbij. Hier is het ook een beetje ja, hoor. Aan <laughs> paradijs. Um, we gaan door hè? Nee, we gaan naar muziek luisteren. Christopher Parkening Christopher speelde de etude in E-Klein van de Braziliaanse componist Eitor Jobos. Morgen begint voor het derde jaar de Vegetarische Restaurantweek. In de kleine 100 restaurants verspreid over Nederland kunt u dan voor, een voor deze week speciaal samengesteld menu eten. Het is een initiatief van Vroegvogels en de Vegetariërsbond. Het is bedoeld om de aandacht van restaurants voor vegetarische maaltijden te verbeteren. Niet meer de standaard gevulde portobello of de omelet. En wij richten onze blik dit keer eens op de wijn. Want uh, ja, welke wijn drink je eigenlijk bij vegetarische gerechten? Jeanette Paramoor ging met deze vraag naar sommelier Simon Veldman van restaurant Vermeer in Amsterdam. Je bent alvast al aan het uitzoeken, Simon. Ja, ik heb gewoon even wat wijn klaar. Ik, ik zie de, al vier flessen staan. Dit was ja. de vijfde. Ja, want we gaan nu iets bijzonders doen. Hè? Het is vanaf maandag vegetarische restaurantweek. Jullie ja. doen aan mee. Ja. Maar vegetarische gerechten vragen ook hun eigen wijn, Een vegetarische gerechten vraag is absoluut een eigen wijnkeuze. Waar ik vooral naar zoek is dus dat uh, het gerecht als vegetarisch gerecht dat dat dus uh, gerespecteerd wordt en de wijn die hoort daar een nog meer een dienende rol in te hebben dan als we dat zou met vis of vlees zouden we wensen te combineren. Maar wat is het verschil dan met wijn en vlees bijvoorbeeld? Uh, rode wijn met vegetarische gerechten is, uh, dat kan, alleen dan uh, moet je rekening houden met de tanninestructuur mm -hmm. en die tannines heb je nodig als je dus van vlees uh, eet. Van, uh, met het vlees, het kauwen, die proteïne die dat geeft. Die gaan er als een soort deken om die tannines heen zitten. En de wijn wordt daardoor zachter. Maar met vegetarische gerechten heb je dus niet dat vleescomponent, niet die proteïnes. En dan heb je dus ook niet die tannines nodig. En dus je kan wel rode wijn drinken. En dan roep ik even bijvoorbeeld een Beaujolais van de kameedruif. druif Dat is een iets andere vinificatie. En daar zitten veel minder tannines in. Nou, er wordt druk gewerkt hier in de keuken. Ik zie daar wel overal groenten liggen. Hè? Ik zie koolbladeren, sla. Ja. En dan hebben we daarna twee gerechten van het menu. Dat is de stem van Sochef Rudolf. Helemaal niet belangrijk. Nee, ik, nee. We beginnen met amuses die we eigenlijk standaard vegetarisch uh, houden. Dat is een uh, tomatencake. Wat zijn we als klaargemaakt met ja, en wortel. Dat dus is toch nog, ook een amuse? Oh, dat is nog een amuse. Ja. Maar rode bietenkaspasio met een granité van dragon. En er zit middenin, dat kan je nu dus niet zien, een uh, gel van limoen. Verrassing. Verrassing. Ja. Dat zorgt wel voor een beetje de spanning in het gerechtje. En ondertussen maakt Simon een fles wijn open. Simon, wat wordt dit? En het is een pracht van een rosé uit Provence. Het geeft een, altijd iets meer een lavendel, een kruidigheid. Een, een mooie, besachtige beleving. En als je dit gerecht ziet, a, de kleurstelling klopt. Mm -hmm. Maar ook het gevoel van het eten, het gerecht... is hetzelfde gevoel, de beleving, als drinken, de wijn. Nou, ik neem een slokje, hoor. Nee, dus dan heb je dus die, die beleving van die wijn gehad. En dan pak je dus een uh, stukje uh, van die amusus. Mmm, zelfs wat keken inderdaad. Ja. Heel subtiel van smaak. Heel subtiel, het is ook natuurlijk het begin pas. En dan hebben we hier in het glaasje de biet caspacho. Dat is ook weer heel fascinerend om diezelfde wijn te beleven met een ander gerechtje. Ik zeg wel eens zo van een goede wijn is net als een mooi geslepen diamant. Het heeft vele facetten. En zo is ook een goede wijn. Een ander gerecht doet weer een ander aspect van die wijn oplichten. Het is wel zo, als je wat gegeten hebt, dan is de wijn iets minder uitgesproken van smaak. Ja, dat hoort ook. Een wijn hoort altijd een dienende rol te hebben naar het gerecht. Okay. Absoluut. Is het nou ook een wijn waar inderdaad minder tannine in zit? In een uh, rosé praat je eigenlijk niet over tannines. Dus ja, rosés zijn sowieso wel geschikt als je alleen met groentes werkt? Uh, rosé zijn witte wijnen. Ja, ja, ja. graag. Okay. Je kan het ook omdraaien. In rood ligt meer de uitdaging. In het wit het, het gemak en in het uh, rosé de verrassing. Ja, we hebben een uh, witte ui, en, uh, knoflook en courgette. Dat is eigenlijk alles. Een beetje basilicum. Uh -huh. Dat serveren we met uh, misselpuree en kwark. Dat zorgt meteen voor een uh, spannende spel van uh, zoetigheid en frisheid. Uh -huh. Daarbij komt een soort haksel van uh, hazelnootjes, wat hazelnootolie en gele courgette. Wat is met dat nou weer? Tempura van courgettebloem. <laughs> Dus je, het is al lang geen soepje meer met alleen een lepel. Nee, het is een kunstwerkje, Rudolf. Een eerste slokje wijn, geloof ik. Ja, eerste slokje wijn. ik het het is de producent van het, uit Maastricht. Van de Rivane Druif, in 2011. We praten over een Nederlandse wijn... met een prachtige complexiteit... maar met een lage intensiteit. Want, je kunt zich voorstellen... zo'n courgette soep met de frituurde couchette bloem... en alle andere ingrediënten... die hebben van zichzelf een wat lage intensiteit. Maar het geheel, het gerecht verheft dat en dan komt, praat je dus over een grotere complexiteit. Oh, intensiteit bedoel je mee heftige smaken? Ja, zoals een, ja, de heftige smaken in de Chinese rijst of een Indische rijstafel ja, ja, geeft ja, okay. veel meer woe. dat je ja. denkt van wat een smaak ja. en dit is juist het subtiele zoeken ja. en dat moeten wij ook doen. Ja, hij is wat minder intens, hè, de smaak van de wijn. Ja, maar hij, hij, hij verschoont dus vooral. Alle smaakpapillen zetten zich klaar. Maar wat nu, er nu gaat gebeuren. wat er nu gaat gebeuren, waar het oog zich al heeft uh, verlustigd... kan nu in één keer ook de mond zich uh, daarmee bezighouden. Oké, okay, nou genoeg geklest, uh, Simon. We gaan proeven. Ja. Wat opvalt is niet alleen de smaak, maar vooral ook het mondgevoel. Ook een aspect wat uh, niet altijd uh, mm. bedacht wordt. Fluweel. Ja, fluweel. Dat noemen ze filmend. Wat heerlijk dit. <laughs> ja. Spannend, al die combinaties. En in die rijkdom, als het gerecht zoveel verschillende facetten kent... dan is het vooral voor een belangrijk zoeken wijn... die zich in zijn schoonheid, in zijn puurheid zo overrompelend overkomt... dat er geen toeters en bellen meer nodig zijn, Aha. geen zware houtrijping... maar dat het puur de intensiteit, de helderheid van de wijn... energiedragend, dat het al gelijk... Dat antwoord is op zo'n uh, diversiteit wat op je bord ligt. Ja. Nou ja, goed, jij hebt natuurlijk verstand van wijn. Maar mensen die dit ja. horen thuis, ja. hoe moeten die nou Gods dan weten nou, wat voor wijn ze moeten kiezen? Hou het eenvoudig. Ja? Dus zoek geen uh, krachtpatsers op. Ja. Denk eerder in wit dan in rood, als uh -huh. als handvat. Vaak zijn grote wijnen duur, zware wijnen. Uh -huh. Dus zoek het even eerder, eerder in het lagere segment dan in ja, het ja. grotere segment. En zoek het vooral in koelere Gebieden. Dus een wijn als bijvoorbeeld een muscadet heeft veel meer aansluiting dan een wijn dus uit het binnenland van Spanje, wat al veel krachtiger, aromatischer overkomt. Dus juist de wijnen uit een koelgebied kan ook al het antwoord zijn. Maar het gaat dus om het samenspel van smaken, zowel in de gerechten als in de wijn begrijp ik. Harmonie, ja. Nou, ik neem een slokje hoor. Ja. Ja, Jeannette neemt nog een slokje. <laughs> in de keuken van restaurant Vermeer in Amsterdam. Nou, Wilt u ook een keer lekker vegetarisch uit eten deze week? Dat kan het hele jaar, hè? Dat wil ik even als vegetariër benadrukken. Maar het kan deze oh. week dus... Uh, ja, het het kan, ja, ja. hele jaar kan je vegetarisch eten in restaurants, bijzonder. Maar het is dus Vega Week. Kijk op uh, onze website bij welke restaurants u terecht kunt in de Vega Week. Uh, trouwens niet meer bij restaurant Vermeer. Want want daar, daar zit je net al. Daar, zit je, daar zijn alle tafeltjes al geboekt. Soms past de muziek dan zo wonderbaarlijk goed bij je uitzicht. Want het is hier super zonnig bij het Nadermeer. Meer. En uh, nog een beetje zo lagen die, die restjes mist wat tussen het gras en spinnen. hebben hier in de moestuin. Dat is echt... Ja, het is echt fantastisch. Fantastische ochtend. Prachtig. Nou, ik heb eens op mijn kop gehad, omdat ik zo vaak zei... mensen gaan naar buiten en gaan wandelen. En dan zeiden ze thuis tegen me... ja, nou weten we het wel, die erbij. Maar het is vandaag echt een maar dag. Maar nu moet het ja, echt. Het is ja, het Maar dan na tien, hè? Het muzikale thema was dit uit de speel van Out of Africa... van de Engelse componist John Barry. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. MUZIEK in meer dan 53 landen is gisteren geprotesteerd tegen de Russische arrestatie... van de 30 actievoerders van het Green uh, Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise. Rusland heeft alle bemanningsleden onder wie twee Nederlanders aangeklaagd voor piraterij. En daar staat maximaal 15 jaar op. De milieuorganisatie gaat in beroep tegen de beslissing van de Russische rechter. Met veel machtsvertoon legde Rusland de Arctic Sunrise drie weken geleden aan de ketting. Het speelde allemaal bij het eiland Nova Zembla in het Noordpoolgebied. De milieubeweging probeerde een boorplatform van Gazprom te bezetten om oliewinning te voorkomen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken stapt naar het internationaal zeerecht tribunaal om de Arctic Sunrise vrij te te krijgen. Inmiddels hebben meer dan 700.000 mensen een mail naar de Russische ambassade gestuurd waarin ze oproepen de 30 actievoerders vrij te laten en een eind te maken aan de boringen in het Noordpoolgebied. Kijk op vroegevogels.vara.nl hoe u mee kunt doen aan deze e-mailactie. Een bericht voor de vissers. Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering, dat zijn de drie hoofdoorzaken van het uitsterven van planten en diersoorten in zee. Het massaal uitsterven van zeeplanten en zeedieren was al aan de gang... maar gaat nu sneller dan ooit. Dat blijkt uit onderzoek van internationale klimaatwetenschappers... die zich speciaal richten op de zeeën en oceanen. Directeur Henk Brinkhuis van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Wij merken dat aan dat er dus meer gegevens van verschillende plekken zijn... waarin blijkt dat bijvoorbeeld koraalriffen en zeegrassystemen... en alles wat je bij ondiepe kusten kan voorstellen dat die er buitengewoon slecht aan toe zijn. Slechter dan wij dachten nog. Slechter en ook dat de veranderingen sneller als het ware ingrijpen op de ecosystemen... dan dat we al het vermoeden hadden. En dat was trouwens al vrij slecht. Als je dit ziet, deze jongste rapporten, dan is het echt buitengewoon noodzakelijk... om zodanig in te grijpen dat er op een sustainable, op een duurzame manier... met dit soort milieus om wordt gegaan. Het is echt... Alarmfase 3 en wat het bericht moet zijn, bezig die dus naar de mensheid... is dat wij dit zelf doen en dat wij dat ook beter niet op deze manier kunnen doen... als we dit nog wat langere tijd willen gaan volhouden. Nieuwe natuur. Een groep internationale wetenschappers heeft in het regenwoud van Suriname... maar liefst 60 nieuwe dier- en plantsoorten ontdekt. Nieuw voor de wetenschap. Onder de nieuwelingen zes eh, nieuwe kikkersoorten, één nieuwe slangensoort, 25 waterkevers en elf vissoorten met de meest prachtige namen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de cacao-kikker? Een chocoladekleurige kikker die in bomen leeft. Een robijnrood kevertje van amper 2,3 millimeter lang noemden de onderzoekers een liliputkever. Of wat dacht je van de glasvezelkever? Een insect met een bos draden uit zijn. De biologen waren op expeditie in Suriname om onderzoek te doen naar de biodiversiteit. Nog zo eentje. Ja, over liliputkevers gesproken. Ook Nederland heeft er weer een nieuwe soort bij. Bij het Zuid-Limburgse Bemelen is een Zuid-Europees loopkevertje gevonden. van slechts twee millimeter groot. Het piepkleine geelbruine dier heeft geen ogen. Geen vleugels en leeft ondergronds. Het duurde even voordat hij de grens over was. Nou ja, het is een, een langzaam loopkevertje. De Anilus Cesus is vooral bekend in het zuidwesten van Frankrijk. En behoort tot de zogenoemde grottenkevers. Hoe dit blinde, ongevleugde kevertje, kevertje in Nederland ooit heeft weten te vinden... Eh, zonder die ogen, dat eh, is een raadsel. Energie. 44% van de Nederlanders vindt het aantrekkelijker om een huis met zonnepanelen te kopen dan een huis zonder. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur en Milieu. Een op de drie kopers is zelfs bereid om voor een huis met panelen meer te betalen. Olof van der Graag van Natuur en Milieu. We hebben dat gevraagd en mensen denken dat ze ongeveer 4000 euro meer zouden willen betalen voor een huis met zonnepanelen dan zonder. En dan hebben we het over een gemiddeld dak met hoeveel panelen? Met 10 panelen. En dat is natuurlijk in tijden van uh, stilstand op de huizenmarkt en crisis voor veel mensen denk ik een belangrijk signaal. Het is altijd goed om in zonnepanelen te investeren, ook als je misschien een keer wil verhuizen. En daarom zijn jullie opnieuw weer een collectieve actie uh, gaan jullie beginnen, vanaf vandaag weer hè? Klopt, vandaag start voor de vierde keer alweer Zonzoekdak. En via Zonzoekdak proberen wij mensen het zo makkelijk mogelijk te maken om zonder zorgen zonnepanelen te krijgen. En nog even, want daar wordt dan wel eens aan getwijfeld, het is echt goedkoper om zelf je stroom op te wekken met zonnepanelen... dan om stroom van je energiebedrijf af te nemen? Klopt, dat blijft heel bijzonder. We hebben het opnieuw doorgerekend. En bij dit aanbod betekent het dat je 16% goedkoper bent... als je zonnepanelen neemt dan als je stroom van je energiebedrijf neemt. En dat geheel zonder subsidie. Dus 16% voordeel van zonnepanelen. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens veel beter voor het milieu. Goed nieuws. Donderdag, <coughs> sorry, donderdag is het alweer de tiende van de tiende. Kortom, de dag van de duurzaamheid, 10-10. Al voor het vijfde jaar en in heel Nederland zijn er weer duizenden duurzame activiteiten. Zo is er in Amsterdam het Festival of Cools, waar 60 groene ondernemers laten zien wat er allemaal is op het gebied van voedsel, technologie, energie en mode. En dat allemaal duurzaam natuurlijk. Op honderden basisscholen wordt voorgelezen... uit de verhalenbundel Nog Lang en Gelukkig. En vijftig topbestuurders van onder meer Eneco, Unilever en T-Mobile... leveren hun autosleutels in en pakken tien, nou nou, tien dagen lang... de fiets en de trein. De Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van actieorganisatie Urgenda... en 10-10 van Wijnand Duiverdak. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Pianist Marco Fumo speelde een stuk van de Amerikaanse pianist Thomas Vets Waller. Uh, het stuk heet African Ribbles. Kees de Pater is aangeschoven van Vogelbescherming Nederland. Goedemorgen Kees. Goedemorgen. Dit is nogal een dag om binnen te zitten. Hè? Ja, ik ga ook meteen naar tien naar buiten. <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, maar toch, even een uh, aantal dingen. Hoop te bespreken op, uh, op de actualiteit, uh, uit de actualiteit op vogelgebied. Uh, gisteren was de internationale Euro Birdwatch. Ja. Uh, duizenden vogelaars trekken dan het veld in om vogels te tellen. In heel Europa. Ja, 40 landen in Europa hebben meegedaan. Dus dat is, uh, ja, dat is best heel veel, ja. Oh, staan we ervoor in Nederland? Uh, in Nederland hebben ongeveer honderd uh, groepen meegedaan. Dus dat is ook best behoorlijk. Dat is eigenlijk ieder jaar ongeveer 100 vogelwerkgroepen... Mm -hmm. die daar actief aan meedoen. Uh, de aantallen vielen tegen. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje raar. Want je zou met dit weer best denken van... nou, het dus vliegt flink wat over. Ja. Viel toch een beetje tegen. ochtends mist... Eh, de wind. Eh, maar wat dan wel weer heel opvallend is... is dat er bijvoorbeeld eh, heel veel koolganzen waren. Koolgans stond op één onder de telling... En eh, terwijl vorig jaar waren er helemaal geen koolganzen. Dus die koolganzen die zijn hartstikke vroeg. En je hoort ze hier eigenlijk net, die ze ook al overkomen. Ja. Er zijn echt heel veel koolganzen. Nu dus op één. En vorig jaar geen. geen. Nou, geen, niet, dag, in 10, niet in de top 10. En niet in de top 10. Laat ja. Ik ja. Het even ja. iets preciezer ja. ja. zijn. Natuurlijk zijn er koolganzen gezien. Maar niet uh, in die enorme aantallen als, uh, als gisteren. En nog een hele andere opvallende is uh, de koolganzen. Nou, kruisbeek. heel even. Ja, ja? Heel even waar, waar, waar, waar, waar, waar ligt dat dan aan? Toch niet alleen maar door de wel of geen mis dat je ze wel of niet kunt zien? Nee hoor, nee, nee. nee, nee dat heeft daar niet mee te maken natuurlijk. Het is. Uh, ze, ze, ze zijn vroeger, ze komen vroeger dit jaar. Dat kan te maken hebben met dat ze afgelopen weken veel uh, zeg maar, rugwind hebben gehad vanuit het Noordoosten. Ja. Of dat het daar ook uh, goed weer. Of dat het op flink koud. Dat kan ook meespelen, maar het is denk ik vooral die wind die, uh, die, die gunstig is okay. geweest. En gewoon überhaupt de weersomstandigheden, die maken eigenlijk uit van wat je in zo uh, op zo'n dag uh, aan trekvogels ziet. Eigenlijk zie je dit zelf het meest opvallende, die kruisbekken. De kruisbekken staan op nummer tien. Uh, nou, die zijn eigenlijk nooit voorgekomen in die lijstjes op zo'n uh, zo internationale trekdag in Nederland, althans niet. Uh, dus er is echt een invasie aan de gang. En dat is natuurlijk ook wel weer heel spectaculair. Ja, ja kruisbekken en... zijn ook op doortrek. Die ja, gaan hier niet blijven hangen. Nou, het kan zijn dat er een deel hier blijft, blijft hangen, wel degelijk. En een deel zal, zal doortrekken. Het heeft te maken met waarschijnlijk een heel goed broedseizoen in Scandinavië. En tegelijkertijd nu voedseltekort. Dat er onvoldoende dennen, dus pitten wordt het, zaden uit dennen appels te halen zijn. En dan uh, gaan ze massaal optrekken en dan krijg je zo'n invasie. Ja, ja. we zaten het al veel dingen te bespreken... actueel in, in, in, in vogelland. Uh, Even nog iets anders, iets, iets minder leuks. Dat ganzenakkoord. Ja. Uh, zeven organisaties, boeren, jagers, vogelbeschermings... waren overeengekomen dat er in de winter... niet meer geschoten mocht worden op die ganzen. Het ja. was een soort poldermodel, want dan mocht er in de zomer... Uh, wel gejaagd worden. Dat was een beetje het compromis wat er dan uh, gesloten is. En nou is er toch... Uh, blijkt er deze winter toch geschoten te worden. In plaats van 1 november wordt het jachtseizoen... dit jaar pas op uh, 1 januari gesloten. Dus eigenlijk twee maanden lang wordt er weer extra op die ganzen geschoten. En jullie hebben daar akkoord op gegeven ook. Nou, zo, zover is het nog niet. Het is het voorstel van, uh, eigenlijk vooral vanuit de provincies... om het twee maanden op te schorten. Ja? Heeft te maken met dat de LTO niet uh, akkoord wil gaan met... Uh, uiteindelijk toch niet met die 1 november. Vonden dat de dingen nog niet klaar waren. Uh, wij moeten nog beslissen of we er wel mee akkoord gaan... En als we ermee akkoord gaan, dan zal dat in ieder geval onder wel heel strenge Gent-voorwaarden zijn... dat er nu ook echt absoluut die winterrust, want zo heet het dan mooi, ja. gegarandeerd moet worden door alle provincies. Maar het is, het is al oktober. Daar mag wel nog op schieten. Nee, dat klopt. Nee, nou ja, de, de, als we akkoord gaan met dat uitstel, dat is wat ik bedoel. Ja, ja. zeker. Het mag, mag opschieten. Eh, maar goed, ze moeten wel, eh, de andere partijen moeten zich realiseren... dat ze zich dan ook, als we al akkoord gaan... Aan, absoluut aan alle provincies zich aan die voorwaarden moeten houden. Maar zijn de spelregels een beetje veranderd tijdens het spel? Of, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, het komt er in ieder geval op neer. Ja, zijn de, zijn de spelregels uh, veranderd, zo kan je dat zeggen. In ieder geval uh, vinden de provincies en uh, vindt de LTO dat ze nog niet klaar zijn op 1 november. Uh, en ja, dat is ook wel een rare zaak, want eigenlijk ja, ligt het akkoord mee. al een jaar. Ja, dat klopt. Ja, maar overwegen ja. jullie ook gewoon om niet meer mee te doen? Nou, wat ik net aangeef is van, wij moeten er nog over beslissen. Maar het is een hele lastige beslissing, want als je niet meer meegaat... dan weet je zeker dat, dat de komende jaren honderdduizenden ganzen extra geschoten gaan worden per jaar. Dus het is een, uh, het is een lastige zaak. Ja. ja, afschuwelijk dilemma hè, voor jullie. Dat ja. blijft het, ja, ja, absoluut. Een rot uh, dossier. Ja. Ja. Nou, gelukkig hebben we ook goed nieuws. We gaan je iedere keer Absoluut. over vragen, hoor, Kees. Als je ja, sorry. <laughs> okay. Maar goed, nu, nu goed nieuws. Ja, goed nieuws over uh, weidevogels. Want we ja. horen al jaren niks anders dan dat het slecht gaat met die grutto. Ja, behalve Henk Bleeker, die riep al dat het goed ging. Het slecht gaat slecht met die grutto, die turuli, die kievit, de uh, beschoolexter. Uh, ondanks dat agrarisch natuurbeheer, maar met steun van vogelbescherming... heeft, uh, heeft een aantal weidevogelboeren uh, dus gekozen voor een soort van andere, drastischer aanpak eigenlijk. En dat heeft effect... Ja, het gaat, het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Want we hadden verwacht, nou, het, het gaat bij deze vogelboeren goed. En we verwachten dat uh, daar bij hen op de landen op landerijen die uh, de populaties uh, stabilis zullen stabiliseren, niet verder achteruitgaan. Achteruit maar afgelopen jaar is het bij een heleboel van die soorten echt spectaculair vooruit gegaan. Maar de grutto is natuurlijk altijd de meest, eh, meest aansprekende soort als je het over weidevogels hebt. Er zijn bij 48 van, eh, van de boeren, waar we nu alle gegevens van op een rijtje hebben gezet... is het gegroeid van 948 naar 1043 broedpaar. Moet je je voorstellen, op 50, nog geen 50 boerderijen. is mm. natuurlijk al een spectaculaire aantal. Dat is, meer dan 10, of dat is ongeveer 10% vooruitgang. Van Kivit geldt eigenlijk hetzelfde verhaal, van 1026 paar naar 1120. 20 dus dat is ongeveer 9%. En juist bij die Kiviet hadden we een achteruitgang verwacht. Omdat die door twee slechte winters en problemen in Frankrijk, of problemen schieten in Frankrijk dat die verder zou achteruit zijn gegaan. Maar bij deze boerderijen is die juist weer vooruit gegaan. Nou, Hetzelfde ja. soort verhaal voor Tureluur Schoollekster. Dus het gaat, jullie, jullie verwachting was dat alles een beetje gelijk zou blijven... dankzij dat, dat drastische ja. beheer. Maar het is allemaal eigenlijk weer omhoog gegaan. Ja, blijven. voor een aantal soorten. 10% vooruitgang kan je toch echt gewoon zeggen dat wat het is? Nou, wat houdt dat drastische beheer in, Kees? Want we weten, slecht voor de weidevogels is de lage waterstand... De lage grondwaterstand, ja, die wurmen die, die, die, die ja. zijn moeilijker te pakken. En dat er zo vroeg gemaaid wordt. Want of de nesten worden kapot gemaakt. of de jonge pullen die dan rond rennen in het gras, die worden doodgemaakt. Nee. Wat is nou die drastische aanpak? Nou, de, de, de, de, de meest drastische en meest. Uh, dat zit ook wel in het woord, is het drassig maken. Drassig maken van uh, de natte, dus natte weilanden, creëren. Die water, dat waterpeil omhoog. plas situaties creëren. zodat die, uh, vooral die steltlopers in de, in de weide... Uh, met hun snavels erin kunnen. en een andere een hele belangrijke maatregel is het in stand houden van bloemrijk, kruidenrijk grasland. Zodat vooral ook jonge... Pulletjes, hè, dus de kuikentjes van, eh, van gutto's en van tureleurs, insecten kunnen vinden. Dat zijn twee heel belangrijke maatregelen naast rust in het broedseizoen. Want die insecten komen af op die kruiden en die bloemen? Ja, ze hebben relatief grote insecten nodig. En die. Hè, want je, het, het is niet alleen goed voor de weidevogels, dat bloemrijke grasland. Het is ook heel goed voor, eh, voor libelles, voor bijen, voor vlinders. Eh, het wordt, Nederland wordt er ook een stukje mooier van. Dus als we even heel concreet zeggen, wat doen die drastischer eh, weideboeren, zeg maar, wat die niet drastisch en niet doen. Dus. dus dat ja, best be U blo bloemen nou, Eén is dat waterpeil omhoog. Zorgen dat er zogenaamde plasdras situaties ontstaan. En die bloemen. En dus het, ja, dat het maar water... is zoiets haalbaar ook gewoon voor, voor alle melkveehouders? Nou, voor alle, dat, dat, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar waar wij naar streven, dus ook in de campagne Red de Rijke Weide... is dat er 200.000 hectare in Nederland goed weidevogelbeheer... dus weidevogelbeheer, wat vergelijkbaar is met wat die weidevogelboeren doen, komt. En dat is ongeveer een vijfde van het, van het Nederlandse grasland. En dat is ook ongeveer wat we voor de binnenlandse consumptie... consumptie aan zuivel nodig hebben. Mm. Dus dat is... Eh, ja, en wij denken dat, dat dat mogelijk moet zijn. Dat betekent wel dat we met z'n allen daarvoor moeten gaan. En dan kan het denk ik ook. Met z'n allen bedoel ik zowel de overheid als bedrijfsleven. Hè, de Friesland Campina's van deze wereld. Yeah. Eh, en als je dat, als wij dan met z'n allen dat proberen te creëren, dan moet je een heel eind kunnen komen. Wat moet de boer investeren? Want er zit natuurlijk een nadeel aan voor hem. Dat land drassiger houden betekent later maaien of uh, nou, Het betekent gras. meerdere dingen. Het betekent dat dat waterpeil omhoog moet. Het moet, betekent tegelijkertijd inderdaad later uh, maaien. Uh, en het betekent ook dat je er niet dat hele eiwitrijke uh, Engelse rijgras uh, op je land kunt hebben... maar dat je uh, veel kruidenrijker gras... Moet, uh, grasland moet uh, ja. bewaren. Het gras wat je noemt, dat willen boeren juist. Dat is supergras voor onze koeien. Klopt. Ook voor de ganzen, ja. overigens. Zeker. Uh, nee, maar ja. dus het kost hem wat. Hij krijgt minder van zijn land ja. uh, aan, aan gras. Ja, het kost. Ja, melk, uh, water, ja, het het ja. kost wat, dus zal je op andere manieren moeten proberen dat, uh, dat bedrag uh, wat, uh, wat die misloopt, te compenseren. Nou, die huidige weidevogelboeren, die krijgen dat al voor elkaar. Soms is dat met heel speciale producten, hè, kaas, dat soort uh, dingen. Maar ook wel met uh, geld van, uh, van zowel de overheid. Maar ook door uh, verbrede landbouw uh, te creëren, moet je dat geld bij elkaar proberen te krijgen. Maar wij zien toch vooral in ervoor eh, te, te zorgen dat het product wat er van dat land komt, extra geld gaat opbrengen. Want dat is uiteindelijk de meest duurzame economische manier om, het, eh, om dit, eh, dit te realiseren. Ja, wat, wat je eigenlijk bedoelt is dat mensen ook, eh, dat de consument ook meekrijgt dat het komt van een land wat ook goed is voor volgens Toch, het is ook een beetje een marketing dingetje. Ja, nee, daar gaat het ook om, dat klopt. Eh, het is deels een marketing ding, maar het is ook gewoon echt betere producten krijg je daardoor. Eh, ja, dus je gezonder, ook... dat, eh, dat, dat blijkt steeds duidelijker. En er zijn een aantal boeren die doen dit al. Hè. Want, uh, een van de boeren waar wij mee werken op Terschelling, Schelling. Van Terschelling, daar komt kaas. Uh, van een uh, biologische boer die uh, heel goed weidevogelbeheer doet. Die heeft zelfs, nou, de, de, een voorbeeldje van deze boer. Die heeft een plasdras situatie aangelegd met een schelpenstrandje. En behalve dat hij daar heel veel grutto's, sturenleurs, etc. heeft. Heeft hij er ook 86 paar visdieven op zijn land. Nou, dat is geweldig. Ja. Je zou eigenlijk een soort uh, keurmerk op zo'n pak melk of op kaas moeten zetten. Want je hebt het beter leven, keurmerk voor vlees, en dat je dan het... Beter wij de keurmerken voor uh, zijn Ja, maar de consument komt nu al om in keurmerk. <laughs> ja, ja, dat is wel een beetje het probleem. Ja. Maar we denken tegelijkertijd toch wel dat, je, dat, dat, dat we uh, met uh, zeg maar een soort bijdevogelkaas, die komt natuurlijk niet ja. direct van weidevogels, maar op de markt moeten komen. Of je dat dan per se met een keurmerk moet doen. Nee, 7.2, maar wel punt dat je dat, dat, dat, je dat, dat, je dat wel heeft, op meer ja. gaat. Uh, meer, het, ja, meer en, het merken. Zou de consument gewoon niet iets meer... een paar cent meer moeten betalen? Uiteindelijk meer? Want die ja, boeren zitten natuurlijk al enorm in de verdringing. Hè? Die, die, ja. die, uh, die krijgen het van alle kanten op zich af. Met regulering en dit. En wij, op wijde vogels ja. letten. Daar, daar heb ik het idee soms het vet een beetje van de botten. Maar moet de consument gewoon, wij, wijsneuzen... moeten wij daar niet iets meer voor betalen? Ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Deels kan dat voor heel specifieke producten. Maar je kan het ook generiek doen. En dat is iets waar we... Nou, bijvoorbeeld uh, de, de grote zuivelbedrijven... zoals een Friesland Campina op aanspannen... Uh, Spreken, van zorg dat, neem maatschappelijke, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jij haalt hier de boel uit de grond, om het zo te zeggen. Je verarmt de grond en de biodiversiteit. Uh, je zorgt dat daar voor iets voor terugkomt. Ja. Het is al motiverend, kan het al zijn, dat het werkt, hè? Absoluut, ja, ja. dit soort dit nieuws is zo ja. geweldig, eigenlijk. Want uh, nou ja, we hebben ontzettend veel negatief nieuws altijd over de weidevogels. En hier wordt eindelijk aangetoond van, jongens, het kan het ook kan op dus een wel. boerenbedrijf. Ja. Ja. Ja. Is er zicht op dat meer en meer boeren dit gaan doen? Ja, je ziet daar wel langzaam uh, veranderingen in. We zijn bij een aantal zogenaamde kerngebieden ook bezig. In Friesland, hier in de buurt in Emeland. En daar zie je toch dat er uh, meer boeren belangstelling voor hebben. Maar voordat we afsluiten wil ik nog even één ja. oproep doen. Ja, natuurlijk, de, de, de want, petitie uh, zeker. Ja, de petitie. Want we hebben een petitie, red, red de Rijke Weide. Uh, bijna 50.000 mensen hebben het nu ondertekend. Nou, het zou zo mooi zijn als dan nou vandaag de vroege vogel luisteraars... dat in ieder geval even over die 50.000... Drukken, dus teken op www.retterijkewijn. Vogelvogelsputvaren.nl. Kijk, <laughs> Kijk <laughs> daar vind je op onze anders. site voor de campagne. Kees de Pater, dankjewel, succes. Uh, gaan we nog even terug naar onze Venolijn 035 voor deze melding. Dag, met Hans Hartner uit Nes. Vanmorgen kwam ik in het Lauwersmeer bij het Robbegat. En tot mijn stomme verbazing, want dat is nog nooit eerder gebeurd, zaten daar al kleine zwanen. Nou, dat zijn dieren uit de Pechora delta uit Rusland. En meestal. Dus om half oktober en nu waren er een stuk of zeven. Dus heel bijzonder. Wat dan van de reden is, dat weet ik natuurlijk niet. De kleine zwanen zijn terug. Dus werkelijk genieten. Dag. Ja, Hans weet niet alles, maar wel veel. Uh, ja, Kees zat al, je was onder de indruk, toch? Je zat te knikken ja, zo, vindt, van zo, zo. Leuk? Ja, ja. Dat is Leuk, dat ze de, de, een beetje dus die koolganzen die zo vroeg zijn. Hè? Ja. U hoorde Hans Gartner op de Venolijn, onze oude bekende uit Nes in Groning. U kunt hem ook zien in de uitzending van Vroege Vogels TV, dinsdag aanstaande. We ontrafelen met hem het geheim van sprevenzwermen... die nu vaak in de schemering te zien zijn. En we vertellen het succesverhaal van de Nederlandse kwal. Hmm. Als niemand het doet, dan doen wij dat wel. Dinsdagavond, tien voor half acht bij de Vara... Nederland 2. Ja, op onze website. Dus die petitie hè, die u kunt ondertekenen voor uh, vogels En op onze site is ook een spotvogel, een spel, razend populair. Het spel waarbij u uw kennis van flora en fauna kunt testen. En het opnemen tegen duizenden andere vroege vogelaars. Probeer het gewoon even. En op de site kunt u ook helpen om de webcam op het ecoduct bij Nationaal Park de Hoge Veluwe in de gaten te houden. En ons te laten weten wat u ziet. Tellingen, bijzondere waarnemingen. Een beetje zoals bij Big Brother, zeg maar. Maar dan nu bij de Veluwe met grootwild. Nou, zometeen na OVT van de VP met een prachtige serie over de wadden. Een serie over de geschiedenis van de wadden van Matthijs Deen. Uh, wij zijn er volgende week weer. Doei! Vanmiddag in de perstribune praat Govert van Brakel met correspondent Mark Bessums. Ik woon in Sao Paulo en dat is een miljoenenstad. De grootste stad van het zuidelijk halfrond. Hier is echt altijd wat te doen. Ook een gesprek met judoka Henk Grol... die onlangs op het WK in Rio de Janeiro net naast het goud greep. Maar mijn uh, tijd gaat komen. Ik ga mijn gram halen. Verder roerige tv in Cassie kijken... en keeperstrainer Raymond van der Gouw van Vitesse... over de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, uh, over de voetbalgedeelte...